11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De vier inzittenden van het vliegtuigje dat vanmiddag verongelukte... op de tweede maasvlakte zijn twee mannen en twee jongens uit Rotterdam. Ze liggen alle vier zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie weet nog niet of het vliegtuig is neergestort... of dat de pil piloot heeft geprobeerd een noodlanding uit te voeren. Volgens de provinciale Zeeuwse courant... maken de vier wel vaker een pleziertripje naar Zeeland per vliegtuig. De krant schrijft dat de Cessna was verhuurd aan een vliegschool uit Rotterdam. Het toestel is mogelijk in problemen gekomen door plotseling opkomende zeemist. Op het water zijn de afgelopen dagen bij verschillende incidenten... zeker vier mensen om het leven gekomen. In Zeewolde verdronk vanavond een zwemmer. Dat gebeurde in het pas verdiepte buitenzwembad het atoll. Bij Zwolle wordt nog een bejaarde zwemmer vermist... en bij Den Bos is een man van Poolse afkomst verdronken... Op het Markermeer probeerde een man zijn hond te redden die overboord was geslagen. Hij werd onwel en overleed in het ziekenhuis. De hond is ook nog niet teruggevonden. Toeristen, badgasten stonden vanavond lang in de file. Vooral vanuit Zeeland, op de Veluwe en in Friesland was het druk. Doordat het lang warm en zonnig was... gingen veel mensen pas laat in de avond naar huis. Na achter stond er zo'n 26 kilometer file op de A58 in Zeeland... en 20 kilometer op de A28 over de Veluwe. De politie sprak van een puinhoop bij de Friese plaatsen Sloten en Balk. Op de stranden in Zeeland was het vandaag zonnig... in tegenstelling tot de kust van Noord- en Zuid-Holland. Daar hielden badgasten het vandaag al snel voor gezien. De vier grootste Griekse banken hebben samen 18 miljard euro gekregen. Daarmee kunnen de banken hun buffers versterken. Dat heeft het Griekse ministerie van Financiën gezegd. Het geld komt van het tijdelijke Europese noodfonds EFSF... en werd via de Griekse overheid aan de banken verstrekt. De Griekse banken hebben zware klappen moeten incasseren. Ze werden feitelijk gedwongen schulden van de staat kwijt te schelden. Eerder deze maand verlaagde kredietbeoordelaar Fitch de kredietwaardigheid van vijf Griekse banken van zwak naar zeer zwak. Door het nieuwe kapitaal, waarvan al bekend was dat het eraan zat te komen, krijgen ze weer toegang tot krediet van de Europese Centrale Bank. Turkije gaat vier hoge Israëlische militairen bij verstek vervolgen voor de aanval op een konvooi met hulp voor de Palestijnen in 2010... Het hulpschip was op weg naar de Gazastrook om hulpgoederen naar het Palestijnse gebied te brengen. Het Israëlische leger liet dat niet toe en viel het schip aan in internationale wateren. Bij de commandoactie kwamen negen Turkse opvarenden om het leven. Door het incident is de relatie tussen Turkije en Israël sterk bekoeld. Turkije wil nu de toenmalige opperbevelhebber van de Israëlische strijdkrachten vervolgen... Ook de bevelhebber van de marine en een inlichtingenofficier worden berecht. Ze kunnen een straf krijgen van 9 keer levenslang. In Qatar zijn bij een grote brand in een winkelcentrum in de hoofdstad Doha 19 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn veertien kinderen en twee brandweermannen. Nog eens 17 mensen raakten gewond. De brand brak vanmiddag door nog onbekende oorzaak uit... in het grootste winkelcentrum van Doha. Er zouden veel slachtoffers zijn gevallen... in de kinderopvang van het winkelcentrum. Onder de doden zijn ook twee leidsters. Het Villaggio-winkelcentrum werd geopend in 2006. Naast winkels en een bioscoop zijn er ook een schaatsbaan... en een kunstmatige rivier met gondels. Soudaan begint morgen met het terugtrekken van troepen... uit het betwiste grensgebied van Abyei. Dat heeft een legerwoordvoerder gezegd. Abjai ligt op de grens van Soedan en Zuid-Soedan. Beide landen leggen een claim op het gebied... want in het vredesakkoord van 2005 is er niets geregeld. Morgen praten de twee landen over een aantal geschillen, waaronder ook Abjai. Soedan trekt zijn troepen uit het gebied terug... om een goede sfeer te bieden voor de gesprekken, zo zei een militaire woordvoerder. Het overleg morgen is in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa... Soedan en Zuid-Soedan hebben ook ruzie om de olierijke regio Heglig. De afgelopen maanden stonden de twee landen op voet van oorlog. In België heeft een ongeluk met een stoomtrein het leven gekost aan een man van 39. De man reed op zijn brommer richting een overweg in de buurt van Maldichem. Die overweg had knipperlichten, maar geen slagbomen. De man zag de stoomtrein die zo'n 20 km per uur reed niet aankomen. Hij reed tegen de zijkant van de trein en overleed. De stoomtrein was waarschijnlijk afkomstig van het stoomcentrum Maldeghem... waar de grootste collectie stoomlocomotieven in Vlaanderen staat. Dan nog het weer. De bewolking aan de kust bereidt zich vannacht over het hele land uit. Vannacht is het een graad of 10. Morgen eerst grijs, later wolkenvelden en zon en 14 tot 20 graden. Woensdag verandert er niet veel. Vanaf donderdag neemt de kans op neerslag toe en wordt het nog iets koeler. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Eva Jinek. Mijn nachtmerries gaan bijna altijd over hetzelfde. Het lukt me niet om de studio te bereiken terwijl de uitzending al loopt. Mijn tekstdraaiboek blijkt een plaatjesboek te zijn... of ik vergeet compleet en langdurig hoe de Amerikaanse president heet. Nu vraag ik me af hoe de nachtmerries van Europese bankdirecteuren eruit zien. Ik kan me daar geen enkele voorstelling van maken. En juist dat maakt ze zo beangstigend. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen op deze tweede Pinksterdag. De nachtmerries van Spaanse bankdirecteuren, van de directeuren van de Bankia Bank, om precies te zijn. Daar gaan we het over hebben. De aandelen van die bank maakten een vrije val vandaag op de beurzen... en Bankia blijkt zo'n 19 miljard euro nodig te hebben... om overeind te kunnen blijven. Ook oh, dat nog. Met correspondent Robert Boschart en hoogleraar Harald Benink... bespreken we alweer het volgende hoofdstuk... in het Europese financiële drama. En nu we het toch over nachtmedisch hebben... ligt u wel eens wakker van de Scarborough Shoal? Vast niet. Maar dat zou in de nabije toekomst nog wel eens kunnen veranderen. China en de Filipijnen hebben ruzie over deze kleine eilanden een ruzie die verstrekkende gevolgen kan hebben. En meer dan vier decennia Queen. De band bestaat al zo lang, maar blijft onverminderd populair. Extra opmerkelijk gezien het feit dat frontman Freddie Mercury... al meer dan twintig jaar dood is. Wat is het geheim van het eeuwige leven van Queen? Dat gaan we ontrafelen. Om vijf voor twaalf gaat het oog op zoek naar een snoeiharde politieke primeur... Maar of dat gaat lukken, dat hoort u straks. Nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 28 mei. The members of the Security Council condemned in the strongest possible terms... the killings of dozens of men, women and children. Een harde veroordeling van het bloedbad in de Syrische stad Hula. Van een unanieme VN-veiligheidsraad nog wel. Geen veto van China, geen veto van Rusland. Opmerkelijk, want Rusland is een bondgenoot van de Syrische regering... Maar dit keer kon het, want volgens de Russische minister van Buitenlandse zaken is nog helemaal niet duidelijk wie er nu verantwoordelijk is voor de doden. De rebellen of de regering. Voor de Britten is het wel een uitgemaakte zaak. De Syrische regering is verantwoordelijk voor de 108 doden mannen, vrouwen en kinderen. The fact is, that it is an and it was Speciaalgezant Kofi Annan is inmiddels voor de tweede keer afgereisd naar Syrië. Hij wil een onderzoek. Those responsible for these brutal crimes must be held to account. Morgen kan Annan aan de Syrische president Assad vragen waarom het staakt het vuren geen stand heeft gehouden. Dan ontmoeten de twee elkaar. Morgen komt bankjaar erachter of het nog bestaansrecht heeft. Vandaag kreeg de grootste bank van Spanje een pak slaag op de beurs. Bankje heeft de regering namelijk om 19 miljard euro gevraagd, anders kan het niet overleven. Dat geld komt er waarschijnlijk wel, liep de Spaanse premier Rajoy doorschemeren, want anders wankelt het hele land. porque eso afecta al conjunto de nuestro Maar de Spaanse regering heeft zelf ook weinig in kas. Het land moet fors bezuinigen en dus dringt de vraag zich op. Of Europa de Spaanse banken te hulp gaat schieten? Die vraag beantwoordde Rajoy met een duidelijke nee. In Nederland kregen we blijkbaar te maken met een zeevlam. Een zeevlam is een soort van dikke, plots opkomende mist aan de kust. Plotseling een dichte mist aan de kust dus. En dat zorgt ervoor dat een klein sportvliegtuigje met vier mensen aan boord... even na twaalf uur vanmiddag van de radar verdween. De reddingsteams rukten vol uit. We hebben een kustwachtvliegtuig ingezet. We hebben een reddingshelikopter van de offshore ingezet. En we hebben een marinevaartuig, een kustwachtvaartuig... een vaartuig van de haven Rotterdam. Dus uh, veel eenheden om een flink gebied af te zoeken. Uiteindelijk werd het vliegtuigje gevonden op een landtong van de Tweede Maasvlakte. De vier bleken nog in leven, maar zwaar gewond... Het speelde zich allemaal af buiten het blikveld van de badgasten. Die hadden zich op deze warme tweede Pinksterdag verheugd... op een mooi dagje strand, maar het weer liet ze in de steek. Zelfs de moderne technologie stond perplex. Ja, zelfs mijn telefoon zegt 21 graden en zon. Ik denk 15 graden en mist. En dus geen lange files naar de kust, maar lange files van de kust weg. De mist bleek een behoorlijke spelbreker, ook voor de strandtenthouders. We hebben allemaal cocktails en cava... We hadden een beetje een Spaanse dag op uh, hadden we uitgezocht. Maar ja, dat gaat natuurlijk nu een beetje in de mis lopen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Dan heeft mijn collega Martijn Nijhuis alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Martijn? Ja, het ziet er slecht uit voor reizigersorganisatie Rover. Volgens Pits is het aantal leden sinds 2003 teruggelopen van 7500 naar 5500. Bij Rover denken ze dat dat komt door de vergrijzing van de achterban. Maar ook door de crisis. Mensen besluiten te bezuinigen door hun lidmaatschap van Rover op te zeggen. In Flevoland heeft de Openbaar Vervoerorganisatie nu nog maar één vrijwilliger... En ook bij andere afdelingen hebben ze dringend mensen nodig. De collega-organisatie met de prachtige naam Voor Beter OV sloeg ook al alarm. Die benadrukte dat het volledig afhankelijk is van donaties van individuen. De Spits voegde daar fijntjes aan toe: de noodkreet kwam vrijdag na uitbetaling van het jaarlijkse vakantiegeld. De politie zit onder werktijd op chatsites en datingsites, meldt de Telegraaf niet om de tijd te doden, maar om loverboys en fraudeurs op te sporen. Politie en justitie zetten er werkstudenten voor in. Die worden na een korte opleiding beëdigd als opsporingsambtenaar. En daarna gaan ze op populaire jongeren sites op zoek naar verdachte gesprekken... en naar signalen van pooienboys. Er, er werd zelfs een lichamelijk en verstandelijk gehandicapt meisje... uit de klauwen van digitale loverboys bevrijd, schrijft de Telegraaf. Het begon als proef in de politieregio Kennemerland... Die is zo succesvol dat nu ook in andere regio's... werkstudenten als lokka's worden ingezet. De Volkskrant heeft het over een relletje in Groot-Brittannië. Een projectontwikkelaar wil het dorpje Hinderhet... een beroemde villa ombouwen tot een appartementencomplex. Het is het landhuis Andershaw, waar Arthur Conan Doyle woonde. Die sprak er met de auteur van Dracula, Bram Stoker, over het paranormale... En in de tuin speelde hij cricket met de geestelijke vader van Peter Pan, J.M. Barrie. Maar belangrijker nog, hij schreef er zeker 13 Sherlock Holmes verhalen. Veel mensen zijn daarom tegen de verbouwing. Zoals de minister van Cultuur en Cultuurpaus, Stephen Fry. Die vindt dat het landhuis het beste museum kan worden. Maar, zegt een schrijver en criticus, Philip Henscher... niet elk huis waar een schrijver woonde, is per se een schrijvershuis. Ja, bovendien werd het gebouw in 1907 al een hotel waardoor de geest van Koning Doyle er al verdwenen is. Naar pijptebak ruikt het er in elk geval allang niet meer. Nu de huizenmarkt steeds verder instort... bedenken makelaars en verkopers de gekste stunts. NRC Next komt met een paar mooie voorbeelden. Zo wordt er een historische villa verkocht met als extraatje... een verbouwingscheck van 25.000 euro. Maar er is ook een huis waarbij je een Porsche cadeau krijgt... En de verkopers hebben ook al een houten vloer naar keuze aangeboden. En de opmerkelijkste stunt komt van een stel uit Baanbrugge. De man wil in allerlei steden neuromarketingbedrijven opzetten. De vrouw wil yoga gaan geven. Maar om die droom waar te kunnen maken, moeten ze wel hun huis verkopen. Villa Donkervliet staat te koop voor 3,5 miljoen euro. Nu komt het. Wie een koper vindt voor de villa, krijgt 1 bruto van de verkoopwaarde. 35.000 euro dus. En het heeft effect, zegt het stel. Nou oké, okay, het huis is nog niet verkocht, maar er is wel aandacht. Ja, zegt de vrouw, we hebben toch maar een mooi NRC Next op bezoek gehad. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? a postcard, drop me a line stating point of view When I'm 64. De aandelen van de Spaanse bank Bankia kelderden vandaag op de beurzen en de rente op Spaanse staatsleningen bereikt het hoogste percentage dit jaar. De bank heeft 19 miljard euro nodig en de Spaanse regering zegt dat hij bij gaat springen. In Madrid, correspondent Robert Bosgaard. Robert, goedenavond. Dag Eva. Ja, we hebben het gehoord, die 19 miljard, komt hij er? Echt? Ja hoor, vast wel. Want de Spaanse regering heeft niet alleen bijgesprongen... de Spaanse regering heeft Bankia gewoon genationaliseerd. Bankia is de Spaanse staat, nu. En waar is het precies misgegaan, Robert? Oh, heel lang geleden al. Bankia is een, het resultaat van een lange serie van gesjoemel, vooral in de politieke sfeer. Het is een schoolbeeld van, van corruptie in Spanje. Een schoolvoorbeeld. Uh, Bankia is het resultaat van een serie regionale spaarkassen die uh, in de loop van de jaren steeds meer onder invloed van plaatselijke uh, lokale partijbonzen kwamen, waardoor steeds minder beslissingen werden genomen door beroepsmensen die iets afweten van wat je met geld moet doen, en steeds meer beslissingen werden genomen om Politieke vriendjes geld toe te schuiven. Dat ging dan bijna altijd over projectontwikkelaars, dus over grondspeculatie. En verdurrij zeggen dat waren altijd die mensen die zo vriendelijk waren om de partijkast te, spe te spekken. Gek. Ja, hè? Goh, zo vreemd. Nou, en dat was dus vooral heel hoog opgelopen in Madrid bij Caja Madrid. En dat was vooral heel hoog opgelopen in Valencia bij Bancaja. En dat zijn nou toevallig de twee regio's in Spanje... waar de conservatieve partij al 20, 30 jaar de dienst uitmaakt. Nu is dezezelfde conservatieve partij is de regering in Spanje. En die regering in Spanje heeft dus om die, al die gaten... van al die verschillende regionale spaarkassen te dichten... gezegd, nou oké, okay, we nationaliseren de zaak. Dus... Eind van het verhaal, wat Bankia ook nodig heeft, dat gaat Rajoy de premier op tafel leggen. Maar dit kan dus, als ik je zo hoor over hoe structureel dit probleem eigenlijk is, dit kan geen verrassing zijn. Absoluut niet, is nooit een verrassing geweest. Maar we moeten tegelijkertijd ook steeds de nadruk erop leggen... die spaarkassen en bankje met al de problemen is niet meer dan hooguit 10% waarschijnlijk minder... van het complete Spaanse banksysteem. Dus... Al die mensen die op grond daarvan nu uh, staan te roepen van Spanje valt om... of de Spaanse banken valt om, die vertellen kletskoek. Heeft er niks mee te maken. Heeft het wel uh, bijgedragen tot een soort gevoel van moedeloosheid of paniek... onder ja. de Spaanse bevolking? Ja, de mensen zijn het goed zat. En, en er komt nooit een uitleg voor. En niemand is verantwoordelijk, joh. Ze hebben vanmiddag een grote bijeenkomst gehad bij Bankia, ja, een of andere... Ja aandeelhoudersvergadering of zoiets. Nou ja, de titel die ze eraan plakte deed er niets toe. Het ging erom dat ze dus hadden moeten vertellen... van wat hebben we gedaan wat gaan we doen. Het eind van het verhaal is dat we hebben niks gedaan... want niemand heeft iets fout gedaan. En wat we gaan doen, nee, dat zijn wij niet. Dat doet de regering. Dus uiteindelijk was dat allemaal voor niks. En daarom heeft de beurs ook zo uh, negatief gereageerd op deze hele zaak, Want niemand geeft een behoorlijke uitleg. Niemand is nergens verantwoordelijk voor. Dus eigenlijk kijken we naar een auto ongeluk dat zich voor onze ogen voltrekt en nog veel erger gaat worden. Ja, maar de de, de, de, iedereen is verontschuldigd. Uh, dit is geen auto-ongeluk, hoewel jij dat met je eigen ogen ziet. Nee, dit is een natuurramp. Dit, dit was niet te voorkomen. Uh, daar het overkomt is, ons. Het overkomt ons, verdorie. Ja, zeg. Zitten er nog meer lijken in de kast, Robert? Nee. Of? Oh. Dit nee, het. nee, echt hoor. Dit, in bankja <laughs> zit samengebald al die verschillende spaarkassen... waar al die lieve meneren van de afgelopen tien, vijf jaar... die zo vriendelijk waren voor de partijkas, allemaal in zaten te sjoemelen. Je bent al zo lang in, in Spanje, Robert. Ik weet dat je ook van het land houdt. Heb je zoiets van dit, dit gaat slecht aflopen met Spanje of niet? Oh, ik heb zoals zoveel Spanjaarden het gevoel van jezus zeg, komt er nou niet eens een keer een ente aan? Dit is allemaal zo zinloos. En er wordt allemaal zo rondom de brei gedraaid. En waarom komt niemand naar voren en vertelt... Van, nou, waarom dit, dan niet? Want nu is het een soort catharsismoment... zou dit kunnen zijn, toch? Had het moeten wezen, maar ja, omdat de laatste verkiezingen... dus eind vorig jaar was iedereen zo zat van alles wat er misging... dat ze eigenlijk met de dichtgeknepen neus en ik denk ook dichtgeknepen ogen... met z'n allen hebben geroepen, nou oké, okay, dan maar een meerderheidsregering. Oké, okay, en, en, en aan wie dan? Nou ja, deze meneer die hier nou eenmaal staat... We die, die nu in de oppositie is, laten we die maar premier maken. Dat is de situatie. Ze hebben iemand de volmacht gegeven. Een blanco volmacht. Meneer Rackoy heeft een blanco volmacht. Hij kan doen wat hij wil. Hij heeft de meerderheid van het parlement. Robert Houmoet. Ik ga verder praten met Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Benink, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat Spanje zich hieruit redden? Hoe gaan ze dit allemaal betalen? Nou ja, dat is inderdaad een hele grote vraag. Want uh, het interessante is dat uh, uh, wat er gebeurd is dat de Spaanse regering een bedrag van 19 miljard euro in bankenjaar pompt... en krijgt daarin wel voor... Hè, dat is een soort versterking van het eigen vermogen van de bank. Uh -huh. Normaal gesproken zou de Spaanse overheid naar de kapitaalmarkt gaan en obligaties uitgeven uh, en 19 miljard ophalen. Maar wat ze nu willen doen is, dat ze de, wat ze gaan doen, is dat ze dat juist niet willen doen... omdat de rente op de Spaanse staatsschuld behoorlijk aan het oplopen is. Die ligt alweer boven de 6,5 procent. En wat ze nu doen, ze hebben een soort uh, swap, een soort constructie... dat zij krijgen de aandelen van uh, Bankia... In ruil daarvoor krijgt Bankia obligaties van de Spaanse overheid. En Bankia kan die dan weer verpanden bij de Europese Centrale Bank en als dus liquiditeit genereren. Dit klinkt als een hele uh, gekunstelde constructie... die niet dat ik er verstand van heb, maar toch ook levensgevaarlijk moet zijn. Nou ja, de discussie... Kijk, het, wat nu internationaal wordt besproken is het volgende punt. Blijkbaar kiest de Spaanse overheid ervoor... om niet rechtstreeks naar de kapitaalmarkt te gaan. Waarom? Omdat ze daarvoor te veel moeten betalen. Uh -huh. Eigenlijk je, geef je daarmee een signaal af... ...dat je dus niet in staat bent om jezelf tegen normale ja, rendetarieven te financieren. En op de kapitaalmarkt wordt nu gezegd, ja dat is wel interessant... ...want Spanje moet de komende jaren iets van 400 miljard euro herfinancieren. Dus moeten we dit niet interpreteren als een brevet van onvermogen? Dat is iets waarvan ik me kan voorstellen dat de rest van Europa ongelooflijk zenuwachtig wordt. Ja, en het schijnt ook nog niet uh, afgestemd te zijn met de Europese Centrale Bank. Want wat het natuurlijk betekent is, omdat die Spaanse overheid nieuwe obligaties gaat uitgeven die naar Bankia gaan. Uh, de prijs en het rentetarief ligt nog niet vast. Maar het betekent wel meer mogelijkheden voor Bankia om dat dan weer te verpanden bij de Europese Centrale Bank. Die daar dan weer korte lopende kredieten aan de bank tegenover stelt. En dat betekent ook dat een deel van het risico... natuurlijk ook weer naar de Europese centrale bank gaat. En die zit daar natuurlijk ook niet op te wachten. Hmm. Zijn er Robert, die we net hoorden, was al niet heel erg optimistisch. Zijn er nog meer van deze probleembanken die binnenkort op gaan duiken? Nou, kijk, inderdaad, er wordt, ik las vanavond bijvoorbeeld bij de Financial Times... dat in Spanje een bedrag circuleert van slechte leningen op vastgoed... van rond de 180 miljard euro. Dus we zijn nog... Lang niet door deze. Kijk, Spanje zit natuurlijk al heel lang in een soort vastgoedbubbel. Hè, dat, de, dat, dat er veel te veel gebouwd is, dat de prijzen te veel omhoog zijn gegaan, de banken hebben dat gefinancierd. Dat wil niet zeggen dat het allemaal bij bankjaar ligt, maar het is wel zo dat dat in het Spaanse financiële systeem nog steeds niet is uitgesorteerd. Stel dat u het, voor het zeggen had, wat zou u dan doen om, om in te grijpen? Nou, weet u, het, het grote issue in Europa is nu is een soort tweespalt. Hè? De ene kant, waar Duitsland zegt er moet bezuinigd worden. Het andere kant, hè, de Fransen zeggen er moet uh, groei worden gecreëerd. Beide is wat voor te zeggen. Maar wat zeg maar, het urgente probleem is in Europa. en dat is eigenlijk al de afgelopen twee jaar. wat achter deze crisis van de landen ligt, zoals Griekenland, maar ook Spanje is natuurlijk een bankencrisis. Omdat die banken hebben eigenlijk te weinig buffers, te weinig eigen vermogen om, zeg maar, deze verliezen te nemen. Mm -hmm. En zodan die banken die verliezen niet nemen, heb je dus gewoon het probleem dat die onzekerheid en die turbulentie op de financiële markten uh, zal blijven voortbestaan. Wat zal je moeten doen? Je moet betekent dat de banken moeten verliezen nemen. Dan moeten de banken van nieuw eigen vermogen worden voorzien. Maar het interessante is natuurlijk, als dan die nationale overheden dat moeten doen, de Griekse overheid, de Spaanse overheid, die al behoorlijke schuldenlast hebben opgelopen... wordt hun schuldenlast alleen maar groter. Dus wat moet er gebeuren? Het moet vanuit het Europese noodfonds... moeten die banken worden geherkapitaliseerd. Maar daar wil de, Fran de Spaanse premier... daar nog niet aan... omdat het toch een beetje wordt gezien... als een soort nederlaag... en misschien ook al als een vernedering voor het land. Want zoals u weet... Griekenland... Portugal en Ierland hebben steun moeten zoeken bij het noodfonds, maar Spanje nog niet. Spanje houdt nog steeds zeg maar, het verhaal op dat, zij, uh, ze, ja, dat Spanje zeg maar, zijn eigen broek kan ophouden. Nee. Maar dat blijkt toch steeds minder waar te zijn. Ja, Robert, nog even terug naar jou. Is dit mis, misplaatste Spaanse trots om te zeggen we hebben dat niet nodig uit die Europese noodfonds? Nee, het is geen trots en het is zelfs niet eens het probleem of ze het kunnen, ja of nee. Het grote probleem waarom ze dit allemaal zo raar doen... is omdat ze anders uitleg moeten geven. Omdat ze anders moeten gaan verklaren wat ze gedaan hebben. De afgelopen vijftien jaar, dat kan Rajoy niet. Dat kan die niet. Dat zou pijnlijk zijn. Uh, meneer Benink, um, ik begrijp dat u een visie heeft over hoe we het op kunnen lossen. Ik uh, hoor alleen maar de afgelopen jaren dat er niets gebeurt. Waar gaat dit uiteindelijk dan heen? Nou, uiteindelijk zullen we gewoon heen gaan naar een situatie dat we... Toch verliezen zullen moeten nemen. Kijk, net zoals het verhaal met Griekenland. Hè, de illusie dat de Griekse overheid. al die leningen die ze hebben uitstaan. Uh, bij zeg maar. landen zoals Nederland of Duitsland. of het Europese noodfonds. dat Griekenland allemaal dat netjes gaat terugbetalen. is natuurlijk ook zo'n verhaal. Hetzelfde verhaal geldt voor Spanje. Op een bepaald moment cirkelen die verliezen boven de markt. En zolang we die verliezen niet nemen zal deze crisis niet worden opgelost en alleen maar groter worden. Op een bepaald moment zullen we gewoon door de zure appel heen moeten bijten. Dat kost inderdaad geld, maar dat creëert natuurlijk ook daarna weer nieuw vertrouwen. Ja, even een hele grote hap van een hele zure appel. Robert Bosgaard, Harold Benink, hartelijk dank heren voor jullie bijdrage. Little Numbers, van een band die Boy heet. Een duo van twee dames uit Duitsland. China en de Filipijnen ruzien over de Scarborough Shoal in de Zuid-Chinese zee. Volgens de Filipijnen zijn de eilanden van hen, maar ook China claimt de eilanden. Hoe belangrijk is de Scarborough Shoal en wat heeft Amerika hier allemaal mee te maken? Bij mij in de studio Evert de Boer van de Filipijnen Groep Nederland en Amerikaniste Rut Oldenziel. Goedenavond allebei. Goedenavond. Uh, meneer De Boer, ik begin even bij u. De Scarborough Shoal. Ik uh, zal in alle eerlijkheid bekennen, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, er zullen weinig mensen van gehoord hebben. Het is eigenlijk ook een eilandengroep. Het zijn een paar eh, zandbanken en rotsformaties... Uh, die net boven de zee uitsteken... En uh, bij uh, hoogwater ook boven de zee uit blijven steken... en als zodanig als eilanden worden, worden gezien. Maar er, kan verder niks, er, er groeit niks en er woont niks. Dat klinkt niet echt als een reden om heel veel bonje te gaan maken. Nee, het gaat ook eigenlijk niet om het, om het, uh, om het gebied... maar het gaat om wat er uh, onder de zeebodem ligt. Namelijk de olie en het gas. En, wat is, en dat is de, de basis van het conflict, neem dat, ik aan? Dat, ja, het is eigenlijk een, de, de hele Zuid-Chinese zee, dat is eigenlijk een conflictgebied. Je hebt naast, naast deze zandbank, heb je ook nog de Spette-eilanden. Dat zijn de 200, 200 eilanden tussen uh, de Filipijnen, Maleisië, Brunei en Vietnam. En dan heb je ook de Paracel-eilanden, die liggen wat dichter bij uh, Vietnam. En dat conflict speelt al enkele decennia uh, de laatste grote conflict was in de periode 1995-1998. Zowel tussen de Filipijnen en China als tussen Vietnam en, uh, en China. Vorig jaar zijn er ook uh, nogal wat confrontaties geweest. Een stuk of tien tussen uh, de Filipijnen en, uh, en China... En dit conflict speelt uh, sinds uh, begin april dit jaar. Mm -hmm. Maar dit is toch niet iets waarvan je uh, zeg maar op gevoel of gemoed ruzie kan maken? Je hebt toch gewoon richtlijnen? Dit hoort bij ons territorium en dit hoort bij jullie territorium klaar? Ja, er is een VN-verdrag, uh, uh, Conventie van de Zee. De Unklos, en die, zeg, die geeft een, e een, een economische zone, een exclusieve economische zone... Mm -hmm. van uh, 200, uh, uh, 200 zeemijlen, dat is iets van 360 uh, kilometer, uh, van het land. Uh, maar China, die claimt de hele Zuid-Chinese zee... en dat loopt vlak langs de kust van de Filipijnen, vlak langs de kust van Borneo... en ook vlak langs de kust van, uh, van Vietnam. Dus, een... dus zij claimen dat gebied en ze zeggen ook die, die eilanden die daarin liggen, daar hebben zij soevereiniteit over. En um, behalve dat er veel olie en, en, uh, en gas onder de grond zit, is het ook een gebied waar heel veel vis zit. Waarschijnlijk iets van 10% van, van de, van de bruto visvangst in de wereld komt daar vandaan. Mm -hmm. Plus dat ook de helft van, van de tonnage die over zee vervoerd wordt, dat die door dat gebied gaat. Ja, dus veel redenen om het te... Je ja, eigen te willen ja, maken. En, en, en China heeft, heeft al heel sterk van. van, uh, van Schemusselingen ontstaan vaak doordat uh, vissersboten daar vissen. Bijvoorbeeld vlakbij die, vlak bij bij uh, bij die zandbanken. En de Filipijnse patrouilleboot wil hen opbrengen. En dan uh, komen ook de, de, de Chinese patrouilleboten uh, komen eraan. En dan ja, nou gaat het van kwaad erger. En niemand uh, wil zijn gezicht verliezen en zich terugtrekken. Dus het wordt eigenlijk alleen maar erger. Mevrouw Oldenziel, waar past Amerika in dit geheel? Nou, kijk, laat ik eerst zeggen, het is inderdaad een rots. Uh, maar het gaat om de zeemeiling eromheen. Mm -hmm. uh, je, je kan het ook anders stellen. Uh, China en Amerika, dat gaat natuurlijk in de komende decennia over wie de wereldmacht uh, zal hebben. En het is makkelijker om over zo'n rots uiteindelijk te strijden dan over Vietnam. Uh, he, daar woont niemand, maar dat maakt het niet strategisch minder belangrijk, om alle redenen die we net gehoord hebben. Het is economisch belangrijk, het is strategisch belangrijk en het is militair belangrijk. Uh, daar zit ook uh, een, jaren, of een eeuwenlange trots van de Chinezen over dat hele gebied. Mm -hmm. Ze hebben daar historische claims en de Filipijnen hebben onder de, uh, de Verenigde Naties uh, hebben ze de internationale recht uh, aan hun kant. In ieder geval, daar, daar gaat het over. Uh, Amerika komt uh, in dit uh, geopolitieke spel omdat uh, de landen die uh, om deze eilanden, waar, waar die er omheen zitten, dus we hebben het over Maleisië of Vietnam of de Filipijnen, die voelen zich bedreigd door China, door de Chinese macht. En worden eigenlijk in de armen gedreven van Amerika. En voor Amerika is dit, zeker als het gaat over de Filipijnen, een uitgelezen kans. Want uh, de relatie tussen de Filipijnen, en Amerika is al uh, meer dan een eeuw uh, problematisch. Het is te, uh, de Filipijnen waren bezet en waren eigenlijk de kolonie van Amerika. Een zeer bloedige strijd. Daar, tot wanneer heeft dat eigenlijk geduurd? Uh, tot 1946, uh, 1948. Tot 1946. Oh, okay. Dus dat is echt een, een halve eeuw. Uh, en daarna zijn er allerlei strategische relaties geweest. Dus er was wel degelijk een militaire aanwezigheid van de Amerikanen. En was en dat een soort Liefdevolle strategische relatie, nee. of was het een beetje afgedwongen? Nou, in ieder geval, uh, de Filipijnen zijn daar eigenlijk deels toe gedwongen. En uh, uh, er is een nauwe band tussen de Filipijnse elite en de Amerikaanse uh, militaire belangen. Uh, en uh, toen, we herinneren misschien nog de revolutie uh, van. Uh, uh, tegen de marcos regime mm -hmm. uh, Toen is uh, niet alleen is Marcos eruit gegooid, maar uiteindelijk zijn de Amerikanen er ook uit gegooid als een volksopstand. En dat is vanaf 92, uh, 1992 uh, waren de uh, Amerikanen eruit gegooid. En uh, dat is wel de trots van de Filipijnen. Het ligt erg gevoelig. Hè? Men wil niet terug naar een uh, koloniale afhankelijkheid. Maar ze uh, moeten dus nu kiezen tussen uh, meegaan in uh, misschien wel de ja, grootheidswaanzin van China of uh, hun Amerikaanse broeders weer opzoeken en daar hulp van krijgen. Ja, de, de oude koloniale macht. En dat is dus een, een heel moeilijk dilemma. Uh, maar het ziet in ieder geval nu uit... dat, uh, dat er voorlopig gekozen wordt... voor een strategische, bilaterale uh, relatie met Amerika. Mm -hmm. En er worden dus nu ook al uh, oefeningen gedaan. Militaire oefeningen militaire in de oefeningen. regio. Dus dat is ser serieuze business. Serieuze business, maar met een gevoelig kantje, begrijp ik. Meneer ja, voor. want in, in, inderdaad zijn in 1911. Twee bases gesloten, een marinebasis en een, een uh, luchtmachtbasis. Maar in 1998 is er een nieuw verdrag afgesproken tussen de Filipijnen en de Amerika. En dat is dat de Amerikanen uh, de Filipijnen uh, mogen bezoeken. Dus dat er, dat er, dat er bezoekrecht is dat dus ze aan mogen leggen. Mm -hmm. Bovendien zijn er sinds die tijd iets van 600, 700 Amerikaanse soldaten actief in het zuiden van de Filipijnen. Uh, is dat iets waar Filipijnen boos over zijn? Of nee, dat is, dat, over is, dat, is gewoon, dat is gewoon een overeenkomst. Uh, ja, ja dat begrijp ik, een overeenkomst. Maar is het iets wat de bevolking bijvoorbeeld nee, irriteert? Nee, ik denk dat het is tweeledig. Van, het grootste deel van de bevolking uh, ziet het als goed. Is daar positief over. Uh, ook het grootste deel van de politiek. Maar um, uh, het ligt inderdaad gevoelig. Daarom spreken dat soort krachten zich eigenlijk niet uit. De mensen die er heel erg tegen zijn, die hoor je wel voortdurend. En die zie je ook voortdurend. Uh, dus die, daarom van, van. En zijn dat mensen die denken: wij kunnen het zelf wel rooien met China? Nou, die, die op ons die, gebied aan. Die grijpen terug op van, van dat, uh, dat Amerika terug wil komen. Uh, als, uh, van, met, van het koloniale verleden. Maar er zijn ook van, de, de basis hadden ook dat er, grote, uh, dat er veel prostitutie was. Um, er zelfs rondom in, in, die Amerikaanse militairen. Ja, ja rondom ja. die basis. Hè, van, ja. van aan de ene kant uh, was er economisch gewin... maar aan de andere kant gebeurden er ook veel ja. uh, dingen die de mensen niet wilden. En in 2005 is er een heel geruchtmakende verkrachtingszaak geweest... waar een Amerikaan, uh, Amerikaanse militair bij betrokken was... een niet bij betrokken was. Mm -hmm. uh, die is toen veroordeeld door de Filipijnse Rechthof, maar die is meer en meer het land uitgehaald door de Amerikanen. En dat heeft ook nog qua, qua bloed gezet. gezet. Dus ja. kan uh, ik maar de maar voorstellen. mensen die zich uitspreken tegen de baas... Allerlei dingen die ze willen uh, ja, aanwijzen, en die, ja. en die hoor je steeds. Ik zie u kijk mevrouw nee. Olde Ziel van... Nou Small ja, peanuts, niet zo belangrijk, nee, dit gaat om veel wel. grotere dingen. Nou juist wel, kijk die gevoelens, en die gevoeligheid over de Amerikaanse aanwezigheid, uh, dat is niet van een aantal uh, opgewonden standjes of mensen die wat gevoelig zijn. De Amerikaanse belang is zeer groot en de Amerikanen, zoals ik al zei, die zijn eigenlijk zeer blij met het feit dat Filipijnen zich bedreigd voelen door China. En het past in een, een, een nieuwe politiek die aangekondigd is door Obama in het najaar. En nadruk op uh, de... Uh, de stille oceaan. Uh, Weg wegtrek, bij Europa. Wegtrekken wegtrek vanuit uh, Europa. Niet meer twee fronten. Uh, een uh, militaire strategie. Dus ze uh, proberen niet meer twee legers helemaal uh, op pijl te houden. Om een uh, twee fronten oorlog. Uh, uh, in het geval dat mogelijk zou moeten zijn. Om dat te onderhouden. En uh, tegelijkertijd. Ik denk dat. Uh, dus, uh, deze eilanden zijn eigenlijk symbolisch. Voor de manier waarop. Amerika het liefste uh, relaties zou onder, willen handen houden met andere landen. Dat wil ja. zeggen niet een bezettingsmacht in Afghanistan of Irak... maar wel bilaterale overeenkomsten... waarin uh, landen zoals Filipijnen uh, en hulp Amerika... Als van, maar. Ja, hulp maar fe feiten uh, het werk ook doen voor Amerika, voor Amerika in de Amerika. regio. He, dus dat is wel een wel Een, een, een soort wezenlijke... nieuwe tactiek, ja. ja. Ik, ik begrijp het. De, de hamvraag is natuurlijk tot slot... Um... Gaat het ooit echt tot oorlog daar komen in dat gebied? Nou, in zekere zin is het oorlog. Alleen is het, gaat het over een paar vissersbootjes. Maar het gaat wel over de daadwerkelijke invloedssfeer... tussen China en Amerika. En dat wordt uitgespeeld via deze Aziatische landen. En het past binnen een nieuwe politiek. En de vraag is, hoe gaat China hierop reageren? Hoe gaat Amerika op, re op reageren? Het wordt gespeeld via die landen, via de arbitragecommissies. Uh, dat straks in Hamburg of in Den Haag. Ja. Uh, en het loopt steeds uh, nou, verder. Misschien op, de vissenboot die uh, uh, wel het loodje legt. Uh, dus in die zin, ja, hoe, hoe definieer je een oorlog? Ja, kan een lont in een kruis. Wat zijn meneer de boer? Tot slot. Nou, de, de, de Amerikanen zijn, er, zijn er vorig jaar. Uh, uh, in november hebben ze een overeenkomst gekregen met Australië hebben ze een basis uh, in, uh, in Darwin uh, hebben ze gekregen en ze hebben ook uh, sinds juli vorig jaar vier uh, grote uh, uh, marineschepen die permanent gelegen zijn in Singapore dus ze zijn eigenlijk al aan het terugkomen en voor dit is voor, dit is voor hun een gelegenheid inderdaad om de banden met de Filipijnen aan te halen er zijn ook sinds begin dit jaar onderhandelingen over uh, van uh, vorig jaar heeft uh, heeft Clinton zich zorgen? Overtollige materiaal toegezegd. Ik maak me niet echt zorgen. Ik denk niet dat het echt tot een, tot een groot conflict komt. Ook, en dat zijn voornamelijk wat er bij die, die Scabrel Show liggen: dat zijn voornamelijk vissersboten met een paar. Uh, kleine uh, Chinese patrouilleboten. En er zijn ook één of twee... Filipijnse patrouilleboten. Ja. En het zou zelfs een keer tot, tot een gevecht kunnen komen. In 1988 zijn er bij gevechten... bij die andere eilandengroep 70... Vietnamese uh, militairen mm -hmm. omgekomen. Maar dat leidt... dat escaleert niet... Nee. Uh, uh, tot, een, tot iets heel groots. Dat is dus ook ver weg gebeuren, van zou... de camera's. Ja. En, maar, uh, niet wat zo er wel ideachin. gebeurt is... dat bijvoorbeeld in de Filipijnen... de, de, de, de anti-Chinese sentimenten heel sterk aan het toenemen zijn. Van... Het is eigenlijk nooit eerder gebeurd dat er in de Filipijnen anti-Chinese demonstraties waren. En die zijn er nu wel. En dat, dat is wel een, een nieuw fenomeen. En het schijnt ook dat, dat, dat, China, dat, het, dat het voor China heel moeilijk wordt om zich terug te trekken. Omdat het ook uh, de nationalistische gevoel van... het wordt ook In, in, in, in, in China is het veel nieuws. Ja. En ja, en dus musical. daar is, denk ik dat het dus anders is dan tien jaar geleden... en dat dit wel degelijk een nieuw tijdperk Nieuwe ingaat. We houden onze ogen op uh, Scarborough Shoal, die gekke eilandjes, zo ver weg. Hartelijk dank, okay. Rutte Onnesiel, Evert de Boer. Okay. Freddie Mercury doing Elvis Presley, Crazy Little Thing Called Love. Je mag het zonder meer een lijvig boek noemen. De 40 Years of Queen, dat ik voor me heb liggen. Rijk geïllustreerd, hiernaast me. Met allerlei bekende en onbekende memorabilia van de groep... die al jaren niet uit de top van de top 2000 weg te slaan is. Een nieuw boek, of moet ik zeggen, alweer een nieuw boek? Edgar Hamer, goedenavond. Goedenavond. Um, je hebt zelf een paar jaar geleden een boek over dit fenomeen gepubliceerd. Uh, kon het er nog wel bij, denk je? Of is het overvloed? Nee, dit boek kon er zeker bij. Want er zitten echt allemaal hele mooie memorabilia in. Hè? Kaartjes van concerten, uh, blauwdrukken van uh, posters. En ja, dat zijn allemaal dingen die je tegenwoordig bijna niet meer kunt vinden. Dat is allemaal, vroeger was het analoog. En platenmaatschappijen hebben het allemaal weggeknikkerd. En dit komt echt uit de archieven van Queen zelf. Dus het is zeker voor fans echt heel leuk om te zien. En voor jou zaten er ook allemaal nieuwe dingen in die je nog nooit had gezien? Nou, ja, het zaten zeker nieuwe dingen in die ik, die ik niet had gezien. Er zaten een aantal dingen in die ik natuurlijk kende. Mm -hmm. uh, die ik ook overigens in mijn eigen boek uh, wel uh, heb getraceerd en, en daarin heb gezet. Maar zeker een heleboel nieuwe dingen. Ja, erg leuk om te zien. Als je terug moet in de tijd, uh, het moment dat je verliefd werd... of geëngageerd werd of gegrepen werd door Queen, wanneer was dat en waar? Oei, uh, dat was voor mij in uh, 1975 echt wel, toen Bohemian Rhapsody uh, kwam. Hoe mijn oud was je toen? Toen was ik uh, negen. <laughs> en mijn vader die draaide die plaat echt uh, nou, uh, zoveel als me kon. En toen ben ik het gaan draaien. En ja, toen nam hij mij twee jaar later mee naar mijn eerste Queen-concert. En toen was ik tien, nog, net. Um, en dat was in Ahoy al, 1977. Ja, en als je tien jaar bent en je hoort dan die muziek... dan ben je gegrepen voor het leven. En was het ook een spectaculaire show? Ja, het was een fantastische spectaculaire show. Je had echt een enorme hoeveelheid licht. Enorme geluidswallen, uh, waar harde muziek uitkwam. Uh, en, en dat is ook wel een beetje kenmerkend voor Queen geweest... Uh, niet alleen muziek, maar ook gewoon er echt een enorme show van maken... met veel bravoure op het podium rondlopen... En dat heeft in Nederland op een gegeven moment ook wel geleid tot problemen. Want ze hadden echt de meeste rotzooi van alle <laughs> bands mee uh, aan equipment. En, en ja, dat op een gegeven moment kon de Ahoy dat niet meer dragen, letterlijk. Het was en, zo ingewikkeld allemaal technisch wat ze wilden. Zo ingewikkeld, zo groot, dat uh, ze op een gegeven moment van Mojo moesten besluiten... dat is de, de concertorganisator, van ja, dit kan in de Ahoy kan dat niet meer. Uh, als het dan een keer zou gaan sneeuwen in de winter en ze zouden optreden... dan zouden het dak het kunnen begeven. Toen zijn ze vertrokken naar de Groene Oorthallen in Leiden. Oh, die ken ik, maar die vind ik niet echt. Uh, nee, veel meer charmant. veel meer Nee, dat ja. klopt. Ja. En los van alle equipment en alle gekkigheid op het podium, het is natuurlijk ook gebundeld in die ongekende energie van Freddie Mercury. Absoluut, absoluut. Is, ik, ik ken weinig bands, laat ik zeggen, internationale bands die. Uh, zeker ook in Nederland, zo diep in de poriën van de samenleving zijn uh, uh, binnengedrongen. Uh, Queen is eigenlijk vanaf het moment dat ze begonnen uh, omarmd, uh, zeker ook door Nederlandse fans. Um, en ja, Freddy is daar een, heeft daar natuurlijk een enorme grote rol in gespeeld. Het is een ontzettende flamboyante man op het podium. En gek genoeg, buiten het podium juist een hele rustige stille man. Ja, is dat zo? Ja, hij is, is, uh, buiten het podium was het echt een man die zich het liefst terugtrok binnen zijn muren van zijn mooie huis in, in Londen. En uh, een groot kunstliefhebber is geweest. Uh, veel uh, naar schilderijen keek. Uh, hij kwam zelfs, hij heeft de grafische school gedaan. Dus het, het logo van Queen, waar de uh, vier uh, karakters in zaten van de horoscopen van de man, heeft hij ook zelf gemaakt. Het uh, en... is een stille, kluisenaarachtige kunstenaar... Ja, achter ja. het podiumbeest dat wij ja. eh, allemaal kennen. Ja. Ook wel gedwongen, denk ik. Hè. Uiteraard op een gegeven moment door de enorme massa's... aan aandacht die hij kreeg. Ja, dat moet ook overweldigend zijn geweest. Uh, nou is Freddie Mercury meer dan twintig jaar dood. Ja, En Queen een... is still alive and kicking. Hoe kan dat, Edgar? Nou, het is een beetje een raar fenomeen, want dit is echt het eerste jaar... dat Queen zonder Freddie Mercury langer bestaat dan de Queen met Freddie yeah. Mercury. En dat is best raar om te beseffen. Uh, ik denk dat er een paar redenen zijn. Eén, ze hebben uh, ongekend aantal klassiekers geschreven. Uh, in, in Nederland alleen al 48 hits in de top 40. Uh, en twee, Queen is een van de bands die echt ongelooflijk goed in marketing is. Uh, de overgebleven leden van Queen hebben echt zoveel marketingbedreven... om die nummers maar bij het publiek bekend te houden. En uh, waar moet ik dan aan denken? Wat voor nou, soort marketing? Com commercials waar uh, muziek voor werd uh, vrijgegeven. Uh, maar ook het toestaan van remixen. Uh, Name Another One Bites The Dust, grote hit geweest in het disco-tijdperk begin de jaren 80. In de jaren 90 zijn er twee remixes geweest met een house-variant. En daar gaven ze toestemming voor. En is dit iets waar zij bewust met z'n vieren achter zitten? Of uh, is dat een beetje zo gelopen? Of denk nee, jij dat het echt tactiek nee, is? Ik denk dat het echt tactiek is. Ik denk ook dat bijvoorbeeld zo'n musical als We Will Rock You... dit jaar tien jaar, uh, onafgebroken in het Londense theater dat dat bewust daar zo is neergezet ja. uh, en dat houdt de naam wel levend en nu ook weer in juni en juli gaan ze optreden met Adam Lammert, een nieuwe zanger. Ja, dat is natuurlijk weer de volgende uh, volgende stap, de marketingstap, want. De plek van Freddie Mercury vullen, dat kan eigenlijk niemand. Ik, ik herinner me nog wel dat heel veel mensen op een gegeven moment dachten... dat George Michael ja. die plek zou krijgen. Ja. Wat was, waarom dachten ze dat toen eigenlijk? Omdat George Michael een van de weinige artiesten was... die op dat Tribute Concert echt Mercury zeg maar, naar de kroon kon steken. Qua zangniveau. Um, ik had het zelf ook graag gezien, maar wat ik wel begrepen heb... is dat één, Brian en Roger, waren nog veel te veel uh, in de rouw van Freddie... Om, te, om überhaupt na te om denken over een echte nieuwe... ja. Ja, vervanger, dat is één. En twee denk ik ook dat um, je, je kunt de groep een beetje in, in, indelen als zijn dat Freddie Mercury was zeg maar de flambiante man die naar de pop en de klassieke muziek neigde. En Roger en Brian zijn meer de uh, rockmuzikanten. De echte uh, rock, hè. Brian May meer de blues en Roger de rechtdoorrecht -recht aan rock. En George Michael is eigenlijk gewoon een beetje te lief daarvoor. Ik denk dat ze daarom ook in 2005 met Paul Rogers zijn gaan toeren. Want die sloot daar naadloos op aan. Uh -huh. Een beetje de rock georiënteerde Queen. Adam Lambert daarentegen, die ik in Keulen heb gezien uh, twee jaar geleden... Ja, die past veel meer in, in de sfeer van Freddie Mercury. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dat gaat uitpakken. Hoe dat uitgaat pakken. En is dit iets waar... Um, nou, dat die is overleden, dat was natuurlijk uh, tragisch destijds... maar zonder te cynisch te zijn... was dit iets wat eigenlijk Queen ten goede kwam? Zou je dat zo kunnen zeggen? Ik had het, ja, ik had het liever anders gezien natuurlijk. Tuurlijk, want tuurlijk, Queen was op dat moment met innuendo echt weer terug op, op het hoogste niveau. Um, ja, het heeft natuurlijk wel bijgedragen aan de mythe. Ja, uh, want je blijft dan en, gevangen in dat, in dat imago. Je wordt niet oud, je takelt niet nee, af. Nee, Freddy is natuurlijk nooit oud geworden daardoor. Hij is nog altijd 45 en, en uh, uh, kicking, zou ik maar zeggen. Um, dus ja, ja het heeft, natuurlijk, dat heeft bijgedragen aan de mythe... en de, tot uh, instandhouding van de naam Queen, ongetwijfeld. En in zo'n band heb je natuurlijk altijd ego's. Dat kan niet anders. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat Brian Maid misschien lastig vindt... om te wedijveren met iemand die al 21 jaar dood is. Of ziet hij dat mm, niet zo, denk Nee, je? ik denk niet dat hij dat zo ziet. Want Queen was wel altijd... Uh... Een teamwork. De, de, de, de som was meer dan de delen afzonderlijk. Ze hebben ook nooit echt een succesvolle solo-carrière gehad. Wel geprobeerd, geloof ik? Of niet? Absoluut geprobeerd. Maar het was nooit zo succesvol als Queen. En ze konden ook allemaal goede nummers schrijven. Als je het even in tweeën deelt. Queen heeft in het begin zeg maar de high culture een beetje aangesproken. Met zeer complexe nummers. Veel samenzang. Complexe akkoorden. Daarna zijn ze zeg maar in 1977 meer... op op het volksvermaak gaan zitten. Denk aan nummers als We Will Rock You, We Are The Champions. En al die grote stadionkrakers, denk aan Radio Gaga... werden allemaal door de heren zelf allemaal geschreven. Uh, We Are The Champions door Freddie Mercury. We Will Rock You door Brian May. Radio Gaga door Roger Taylor. Dus ja. ze konden het allemaal. Dat is een fantastische symbiose. Ja. Wat denk je, Edgar? Zijn er over 50 jaar nog steeds hardcore Queen fans? Oh ja, dat denk ik zeker. Uh, Queen is uh, wat de, de, de, zeg maar de klassieke componisten vroeger waren. En dat zei... Dus over 200 jaar hebben we het er nog over? Het uh, zou me niet verbazen, <laughs> inderdaad. Nee. Is er een band, tot slot, waarvan je zou kunnen zeggen... Uh, die kunnen eigenlijk wel qua impact, qua musicaliteit, qua talent... in de voetsporen treden van Queen? Is er iets, een band waar je naar kijkt en denkt... Tja. Oeh, ik denk dat er weinig bands zijn die over zo'n lange periode kunnen kijken. Je zou de Beatles kunnen noemen, wat natuurlijk... Voor de hand ligt qua vergelijking mm -hmm. ook met Lennon en McCartney. En nu, vandaag de dag, nog tot slot kort. Mm, YouTube misschien. misschien. Maar wel een aarzeling. Een kleine, milde aarzeling. Ja. Edgar Hamer, hartelijk dank dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf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 Het ene na het andere Kamerlid maakt nieuws door op radio en tv bekend te maken... dat ze niet op de volgende kandidatenlijst voor hun partij willen staan. Wij, van het oog, willen ook wel zo'n primeurtje. Maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Nog niet, zeg ik erbij. Aan de telefoon, Kamerlid Ger Koopmans. Goedenavond, meneer Koopmans. Goedenavond. Gaat u mij blij maken? Heeft u nieuws voor ons? Ik blijf in de Kamer, dus uh, helaas uh, voor u. Ah, echt niet? Nee, echt niet. Tenminste, ik ben voornemens om mij uh, weer te kandideren. En het is natuurlijk aan de partij en aan de leden van het CDA... om uh, mij op de lijst te zetten. En daarna aan de kiezer om uh, weer voldoende stemmen te begrijp geven aan ik. het CDA of aan mij. Ja, begrijp ik. Maar we hebben even geteld voor u. U zit 3.659 dagen in de Kamer, gedeeld door 10, 10 jaar op de kop af. Precies. Best afgelopen lang. woensdag was ik uh, 10 jaar Kamerlid en dan was ik uh, echt. Trots op om dat mee te maken. Kan ik me voorstellen, maar is het niet misschien tijd voor een beetje vers bloed? Het is heel goed dat er uh, vernieuwing in de Kamer komt. Maar de allerbelangrijkste rol van een Kamerlid is tegenmacht zijn. Tegenmacht tegenover de regering. En of die nou bestaat uit uh, rode, blauwe, groene partijen... maakt allemaal niks uit. Ja, dat, dat, en, dat uh, weet uh, ik. Maar is het niet fijn als er misschien iemand jong zit... die helemaal wild is nog en enthousiast en veel energie heeft? Ja, maar je moet vooral ook tegenmacht zijn... En uh, daar uh, heb je ervaring Kamerleden ook voor nodig. Naast jonge, frisse, fruitige, vernieuwende, <laughs> fantastische, vrolijke Kamerleden. Oké, okay, ik begrijp dat ik dus niet echt die onthulling ga krijgen die ik wil. Is er misschien een ander politiek bommetje dat u graag wil laten vallen hier in het oog? Nee. Nee, Niks? want ik wil graag Kamerlid blijven. Ja, maar kom op, nog een sappige roddel, iets leuks? Nee, juist omdat ik Kamerlid wil blijven... ga ik hier vanavond niet even een bom in de eten gooien. Nou, Ger Koopmans, in ieder geval hartelijk dank en succes. Graag gedaan. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond, Tweede Pinksterdag. Straks in Casa Luna praat Lex Bolmeier met theoloog Marcel Barnard... over de bijbelverhalen die nog volop aanwezig zijn in de moderne cultuur. En morgen zit hier bij het oog Mieke van der Wij. Dank voor het luisteren. Heel graag tot morgen.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 Dit is Radio 1.